Dag Anton. Dat is mijn... Je bent benoemd tot erelid van de commissie. Nee. Ik heb het niet kunnen tegenhouden. Oh. En een erelidmaatschap kan je niet weigeren. Oh. Er niets aan te doen. En verder moet je de groeten hebben van de braan... En van Bart. Mm. En van Ad. En van Nicoline natuurlijk. Ah. Hoe zijn ze net de vrouw? Goed. Dat wil zeggen, hij heeft zijn pols gebroken. En longontsteking gehad. En een nieuwe pacemaker. is <lacht> <Jezus>, maar moeite. <moeilijk. lacht> maar hij blijft er wel opgewekt onder. Ik <lacht> Ja. Jij ook. Ik moet je weer weg. Ben weg? Ik ben je zoes. Mijn huis. Ik... Wat zegt Karel daarvan? Dat ik ben blij van Karel. <laughs>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 Naast hem op zijn knieën dacht hij eraan, hoe hij hem vijftien jaar geleden gevonden had, in de koude nacht, schreeuwend, op een matje tegen de huizen, kletsmat, en hij werd overmand door verdriet.